We hebben nog een kleine oot, misschien doen we dat wel nu, de kuf. Kleine oot, en dan gaan we een beetje verder, want vorige keer had ik nog niet... Maar we hebben Nee, op dezelfde, dezelfde ja, pagina, kuf zijn. Kuf zijn, de regel 4, bovenaan in de tekst van de zoger Een klein, kleine oot, en dat wil ik graag nog even doornemen, een <coughs> klein stukje. Dan zal ik iets onthullen aan jullie, iets speciaals. En als we nog da, en zal ik dan nog uh, tijd zullen over hebben, wil ik nog een beetje uh, toelichten over de derde bodem, wat ik vorige keer geen tijd had, over de bodem, die hobbelige, uh, hobbelige bodem, hoe dat voelt en uh, is dat goed of is dat, uh, wat is daar... Gevaren aan, aan mensen die dan zo'n hobbelige bodem hebben. En wat moeten ze wel doen eh, als correctie juist voor die hobbelige bodem? Huh? De, hobbelige bodem. De, hodl, de, de bezitters van de hobbelige bodems. Alle mensen hebben die drie, dus moet je het zo weten. Elke mens heeft één van die drie. Wie van de drie? Ja, dat kan je niet zeggen. Wie van de drie kan je niet zeggen. Alleen Hashem ziet het. Zie je dat? Geen mens kan het zien. Natuurlijk, iemand die kabbala, meer Kabbalah beoefent, die kan misschien gissen. Dat? Die kan wel signalen ontvangen. Van, maar, maar ook dan is het niet gegeven. Het is niet gegeven. Moet je goed. Op goed weten dat al die helderzienden, et cetera. Dat is allemaal materiële wereld. Goed opletten. Niet laten jezelf bedreigen door al die helderzienden. Allemaal in deze wereld. Absoluut. Alleen deze wereld. Alleen gevoeligheid, overgevoeligheid voor dit. Overgevoeligheid voor telepathie. Iedereen kan telepaat worden. Ja. Iedereen kan telepaat worden, psychop. Uh, Psychopaat. Ja, ja, nee, nee, dat is niet altijd mogelijk. Daar moet je juist talenten voor hebben. Moet je dat een beetje genetisch, goede, Goede psychopaat. dan kan je niet echt. Kan je, maar telepaat en al die andere dingen, al die al die dingen, dat is allemaal aan te leren. En als een mens daar een beroep wil van maken, dan moet je het gewoon oefenen. Wat wij doen, kan je niet oefenen. Hier moet het laten gebeuren. Alles wat wij doen, moet je laten gebeuren. Dat is niet, niet van jou. We hebben absoluut niets. Absoluut niets. Het, niets heb ik. Dat is geweldig. Want elke dag heb je niets. En sta je open, en heb je absoluut niets. En dat is geweldig gevoel. Geweldig gevoel dat je niets hebt van binnen. Dat je arm voelt. Niet, niet, arm, niet arm, dat is in de zin van materie. Maar dat je voelt dat het niets hebt, zonder het zonder licht kan je niets doen. Dat is jouw voedsel. De rest moet je ook hebben. We gaan verder. Let op. Yeah. De regel 4. We gaan het in de vlucht, snel doen. Otkoef. Is maar ee. Dus hij gaat verduidelijken wat we hebben nu net geleerd. Is maar e. De Oudkoef 104 is maar een aanzienlijke man. Of letterlijk is het een man die aanzienlijk betekent ook die zin, maar hij betekent met een goede, goed uitziende, maar ook van, van allure of van aanzienlijk, dus naar alle uh, maatstaven, dubbele Kmo dat u meer u zoals je zegt, dus zoals in in geschreven staat in Bamidbar, in het vierde boek van de Torah. Omar, maar Moshe, en want zegt hij dat u maar éé en het was in helderheid. Dus de de uh, profetie van Moshe was in helderheid en niet in raadsels. Ja, en niet in raadsels, en niet in al die pa pa parabels, uh, maar helderheid. Moshe kon zien het licht, teta tet. Ja, Hashem, teta tet. We zullen zien straks, als je weet dan wat het licht van Moshe is, en ik zal straks, hoop ik dat heb ik de tijd daarvoor, nou dat is geweldig. Zal zijn zal je zien. Ik moet je dan voelen wat het licht van moschee is. Niet de mens Moshe interessert ons. absoluut niet. Fier. Want dat is licht. Fier. Eefen eens als Joscha. En ik vind dat als nog paar andere die ik zal noemen vandaag Fier. Isch. Komode al taomer. Isch haelokim. Fafkewe jachol baalade hau e Kavod Ashem. Kavod Ashem. Vier nadenpunt. Ish, daar staat geschreven. Ish. Over staat geschreven. Ish, mens. Zoals geschreven staat. Ish Ailokim. Een godelijke man. Over moshe staat ook geschreven. Ish Ailokim. Hij was Ish Ailokim. Boven Hazze was hij Elohim. Was hij, had hij de krachten van Elohim. maar onder de Hazze was hij Ish, ook dat is uh, al, allemaal licht, wat betekent, het is allemaal een vorm en soort licht. Kewujahul als het ware, balade hoe maar eet eh, dat, hij was de, de man of de. Echtgenoot van die, van dat zichtmare van kavotashem, van de, van het eer, de eer van Ashem. Eer van HaShem, wie is eer van HaShem? Wie We zullen Punt. We anhaga dargada bachol ravati baara madelo zachzachi barnaas atra, of een moshee wordt gezegd. De zahas vijf, die Le'anhaga darga da want hij waardig was bevonden, om, um, de, om deze traptreden uh, toe te passen, of bachol uh, zes ravati baara, in al zijn wensen op aarde. Maar de dat dat datgene wat geen mens heeft uh, geen andere mens heeft dat waardig werd dat waardig. Dus hij kon dus hij kon dus toepassen, oh, hij kon dus het besturen van deze van zijn traptreden, kon hij besturen. Uh, uh, hier op aarde. Maar wat betekent dat? Dat is geweldig als wij dat zien. Wat de kracht van het licht van de Moshe was. Hasulam, de regel 18. En nu weer absolute, absolute um, geconcentreerdheid. Maar dan geestelijke geconcentreerdheid. Dus niet uh, alleen concentratie, maar zo so, of jij geconcentreerd bent of absolute concentratie en absolute losmaken los jezelf van alles. Dat moet je. Die combinatie, als je dat aanleert, dan heb je het goed. 18. kuv. de referentie, oot Kuf. 100. Is maar e, kan moderne Aanzienlijke uh, man, zoals je zegt, we goed is 19, maar Ik vertel het gewoon als aanzienlijke man. Hainu, kmosha taomer. O, maar eh, maar eh, velo 20, mag 19, na de punt. Hainu, kmosha taomer, dat wil zeggen, zoals je zegt. Omar e en dat was een beeld, een visie En een beeld. Een zicht. We lopen hij Er was een visie, Maar eh is ook visie, Maar eh is visie. We lopen hij Maar niet in raadsels. Niet door raadsels. Dus niet, niet verborgen. Twintig. is, ook kom je al meer? Is, 21, heilokim, kwe Balash baalashelotom, maar voda shem. Wat was zijn kracht? Kijk, is, staat het geschreven over hem, is, maar, -e, ja, is, wat betekent is? Dat is, zoals je zegt, 20, het laatste woord, is, heilokim, hij brengt een ander vers, is, heilokim, dus goddelijke man, of mannen als heilokim, als het ware, dus, als het ware, als, als het ware Bala eh Wat betekent dat? Dat hij de echtgenoot is van dat beeld, van dat, van die, van dat beeld van de Kavod Hashem, van de eer van Hashem. Hashem is Zeerambin en Kavod Hashem zijn. Eer is zijn Dus zeer, dat, dat betekent Moshe. We zullen zien wat Moshe de kracht van Moshe was. Iets wat geen andere profeet, ander profeet van, die, van de hele Tanach had in de kracht daarvan. Hij gaat het ons uitleggen. 22 naar de punt. Ze is goed. Dat ze is hemel goed. De kavod Het zij zicht van het, de eer van Hashem. Dat is de malchut. Malchut van de acilut. Ki zachale han hiek madriga zo eretz ba 23. Ba'chol zo, ma'ashe lo'zachale la'ze is kher, 22 na de Ki hij waardig werd lehan hiek om deze traptreden. Wat hij had toe te passen op aarde, begon hij zo in al zijn wens. 23. Maar ze zei, wat geen ander mens, wat geen ander is, wat geen ander man had, uh, was waardig omdat dat waardig was. Geen ander man was dat waardig. Wat betekent dat? De eerste regel, de linker kolom. En u goed opletten dat het een klein stukje is wat zegt veel over dat licht van Moshe. Licht Moshe. Niet denken aan de mens Moshe. Want dat helpt absoluut niet. Jij kan 3700 jaar denken dat het Moshe een mens was en leider van het Joodse volk. En dat helpt absoluut niet. Eigenlijk bedoel het helpt niet met de redding. Het helpt niet. Het is licht moshe. Pirush de aylplich. Punt. Ki ahefresh ben moshe li shaara nevijim ki moshe ga merkavale pin. Ve ga yadri bo ne u mashpije me mashe la arfir ma sche eynken sha merkavale nukva we mishmushpa im 5 min hanukwa. Punt. Goed compleet dan zal je zien wat het alle goed dat in elkaar zit. Het geestelijke is te structureren. Het is hoog, laag, qua krachten. Het is ervaarbaar en niet geloof onder het verstand, zoals mijn volk dat doet al 3700 jaar. Niet alleen mijn volk, anderen ook. Zij doen geloof onder het verstand. Onder het verstand. En onder het verstand helpt niet. Duidelijk ja, met handen en voeten, dat is alleen maar net zoals kinderen doen dat, nadoen hun moeder. Maar men hoopt, de moeder altijd hoopt dat ze zullen wel volwassen zullen zijn. En mijn dochter die nu speelt met, met die raviolis, die zal echte raviolis, lekkere, lekkere raviolis zal ooit maken. Eén, één, naar één, na de punt. Goed opletten. Ki ha ben Alleen dat stukje lezen van 1 tot 15 is de moeite waard om, om geboren te worden. 1. Kiha Hefresh, want het verschil ben Moshe le Sharan Wiem tussen Moshe en de overige profeten was. En ik onderstreep, de Joodse profeten. Ik bedoel ik die naar de mensheid gegeven zijn. Ki Moshe hayama, me anio plette. Want Moshe was merkavale ze pin. Hij was, ja, was, was de wachen voor ze pin. Ja, hij was de hij was de dracher van de kracht van de ze pin. Let op. We ga umas en hij baude. Omashpia en gaf, bouwde op en gaf de krachten van de Zerampien aan de Nukwa. Dus Moshe had de kracht om aan de Nukwa, aan de Malchut van de absolute te geven. Omdat hij was de drager van de, dus, de begrepen? Dus hij gaf aan de Nukwa. Dat is alles wat wij moeten doen, maar wij kunnen dat niet doen. We kunnen wel aan de malchut altijd brengen we onze man aan wie? Aan de malchut. de malchut, aan de jesot van de malchut. wij brengen dat. Maar hij bracht zijn, hij was de drager van de ziranpin en, en dus hij kon geven, bouwen op de noekwa en de, uh, geven aan de noekwa, net zoals Pin. Masha Eenke, en let op, in tegenstelling tot Ha-Sha'aran-Weim, -ha tot de overige profeten. Alle overige profeten, dus Jech, en alle anderen. Ayu, Merkavale, Nukwa, zij waren Merkavade, de wachen oftewel de dragers van de Nukwa. Zij droegen dan Nukwa in zichzelf. Dus Moshe was de enige mannetje eigenlijk in de hele ploeg van, de, van de alle profeten. Dus echte mannetje betekent dat hij konde aan Malgoed geven. Andere die hadden, andere profeten hadden, uh, de, de, waren de dragers van de Nukwa. in hen, zij ontvingen van de noekwa. Iedereen begrijpt? Dus alle anderen die ontvingen van de oekwa, terwijl hij ontving van de zerenpien, en hij kon geven aan de oekwa. Daarom in zijn leven, daarom vanaf het moment toen, van, vanaf het moment toen hij zag eigenlijk, uh, van het moment toen hij zag dat, dat, dat de struik dat niet opging in vuur, Vanaf dat moment... Hashem zei tegen hem... En nu... Haal jouw schoenen af... Van je, van je... Haal je schoenen af... Wat betekent dat? Schoen betekent... Wat... Jij bent zeer aan Wat is jouw schoen? Nukwa... Dus... Ook hier op aarde... Was hij getrouwd met Sipora. Dus vanaf dat moment... raakte hij geen vrouw... So, hij is vrouw niet meer... Vanaf dat moment verkreeg hij, het is geweldig wat we dat zullen zien, vanaf mom, dat moment, al het uh, onreinen in alles was van hem weggehaald, ge, en hij werd als Zeerampien, hij werd dan de drager van de kracht van de Zeerampien. Dus vanaf dat moment ook raakte hij zijn vrouw niet meer. Zijn vrouw werd de hogere vrouw. Dus in plaats van zijn Tsipora, verkreeg hij dan de vrouw maar goed. Dus hij kon nu geven aan de malgoed. Hashem zei tegen hem, dat is geen mens was op aarde die, geen profeet was op aarde die dat waardig werd. Dat, is, dat hij kon geven nu aan die uh, malgoed van de Azut. Dat was Moshe. Iedereen begrijpt? Dus al die mannetjes, al die geestelijke hoge die ze geestelijke noemen die, bedoel ik, die profeten, of die profeten, of die anderen, die geestelijke noemen, en die blijven met een vrouw leven, iedere goed moeten begrepen. Dat is niet zo gek wat de katholieken hebben gedaan. Dat ze alleen, ze kunnen het niet aan. Zolibat. Ze kunnen dat. Celibaat is natuurlijk, is must, maar dat moet van boven komen aan de mens en niet opgelegd worden door een religie. je? Daarom klopt dit absoluut niet. Waarom ...zij kunnen het niet verdragen. Ja, daarom al die... ...al schandalen natuurlijk. Maar het is ook, ook... ...dat is een vooruitgang. Want dat komt naar boven. Men ziet het, men het niet aan... ...men, men kan het niet aan. Hoewel deze paus... ...vind ik geweldig. Zijn uitstraling... ...is, is voortreffelijk. Ik ken geen rabbi... ...in deze generatie... ...die die uitstraling... ...die meer op een hele leek... ...op een echte godelijke man als deze man. Laat staan die die, die, die opera, opera van Israël, Het Kijk naar hem. Het is een boef. Hij bedoel... Een boef in de zin van... Niet een, een persoonlijk bedoel ik. Maar het is... Uh, het is wat heeft het gemaakt met het heilige. En laat heel... Ik ken geen rabbi, maar kijk naar de uitstraling van deze... Van deze... Ik zeg het niet dat... Uh, maar kijk naar de kijk naar de manier van praten, hoe hij praat. Ja, het is oké, okay, het is aange, het is aan, wat is natuurlijk is aangeleerd, wat? Niet waar? Ja. Oké, maar ik zie het wel. Ik zeg, nee, ik zie het wel. Wat ik zie is, nee, wat ik bedoel, natuurlijk zie je dat niet. Nou, wel, maar, onderste onderste. maar ik bedoel, hij probeert, hij doet zijn best, nee. hij doet zijn best om te lijken. Daarvoor wel, maar deze. Nee, daarvoor was het ook anders. Nee, ik zeg het, hè? Huh? Oké, okay, maar ik zeg het nog een keer. Ik zeg het over het uiterlijke. Ik kan het niet zien van binnen. Begrijpen? Terwijl als je kijkt naar, naar de rabbies, die kan die allemaal, allemaal pusher zijn. Allemaal zijn eigen ik, ik, ik, ik. Begrijpen? Maar dat zie ik, de uitstraling, dat hij zacht, zachtmoedigheid probeert, probeert. Ik zeg niet dat het zo is. Maar het is het oefenen, oefenen, oefenen. Natuurlijk is het ik kan niet zeggen wie ik ben, ik kom dan zeggen. Natuurlijk is het een ambtenaar. Die weet natuurlijk, een religieuze ambtenaar. Maar ook Joodse religieuze ambtenaren, die moeten ook zichzelf uh, dat uh, te leren, die zachtmoedigheid. Kijk naar nou, wie iemand van hen is zachtmoedig. Hebben Rabbi nog ooit gezien die zachtmoedig was? De laatste was Joshua. De laatste die ik gezien heb. Nee. Um, Ari. De laatste was Ari, sorry. Maar, beduidelijk, iedereen weet het. En straks zullen we zien hoe dat zit allemaal aan de, de piramide, niet de piramide van, aan die vijf sferood zullen we zien wie bracht, welke licht bracht, brachten, kwam van boven, behalve de Mosheja, de laatste die zal komen, die zal ik dan niet naam noemen. Maar de rest zal ik naam noemen, al die lichten. Moshe weet wel. Ja. Goed opletten, goed opletten wat ik zeg. Joden moeten overwinnen wat ik zeg. En christenen moeten ook alle op, op een andere manier zien wat ik zeg. Want ik heb niets te maken, niet met deze en niet met deze. Want die allemaal zijn, uh, alle geloof, elk geloof, elk geloof, let op met inbegrip van de Joodse geloof, is klipa van de Kabbalah. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Ik had het nooit gezegd. Jodendom is klipa van de Kabbalah. Je hebt ook rechts en links. Christendom is ook een klipa van de Kabbala. Betekent niets is verkeerd. Maar het is aansluiting het is uh, van links of van rechts van de klipot aan het Heilige. <coughs> en wat ik ga straks aan jullie in drie tellen zo so vertellen, is de middelste lane in het Heilige zelf. Dus niet klippot die dan niets te maken met het heilige. Zoals elke religie met inbegrip van de Joodse de Jodendom. Maar ik zal vertellen wat is geset. De rechterlijn en de linkerlijn van de heilige krachten. En dan nog de middelste lijn. Dus al die lichten met daar zit ook dat licht van Moshe. En ik, dat zal ik het jullie geven. Dat is iets van geen, niemand kan het, kan het horen wat ik zeg. En men misschien weet natuurlijk een paar mensen weten dat Maar wie? Ik ken ze niet. Maar goed. Heel goed. Dus Moshe was de Merkava voor de zeer en well, de Alle overige, die overige uh, profeten, die waren de Merkava van de Nukwa. Wat betekent we hem vijf min hanukwa punt. En zij aan hen wordt, zij krijgen de kracht van de nukwa. Dus alle profeten behalve Moshe, die krijgen hun licht van de nukwa. Terwijl Moshe krijgt van de zeerantine. hij geeft aan de nukwa. Dat is het groot verschil. En nu nog een klein stukje nog even. Probeer absolute concentratie. En niet vechten, niet probeer ja te zeggen. Later ga je naar buiten, zal je altijd kunnen zeggen... Oké, okay, het uh, is mooi, mooi geweest, maar Moshe is de grootste profeet van allen. En dan begrijp je dat, en de andere gaat naar buiten. Ja, ja, goed, maar Joshua is de beste. En And de andere zegt, ja, maar de Boeddha was de beste. Dus je gaat naar buiten, kan je zeggen wat je wil. Maar probeer hier, hier op te dan zal je dan iets toegevoegde waarde krijgen... Van wat je zegt, Want ik heb niets te maken. Nog met die, nog met die. Met, met allemaal klipot van die en van die. Allemaal klipot. Klipot van de Boeddha. Klipot van de. Dat is allemaal aansluiting ans, aan het heilige. Maar is geen heilige. Goed opletten. Vijf. We zeggen, maar meer. Ik vertaal direct. En dat is wat hij he zegt. Het is ook daar. Isha Elokim. De mens. De mens van Elohim. Of Godelijke is, Godelijke mens, kwe ja hoor, baalla de ahu pare, als het ware, als het ware. Zes. Baalla de ahu de echt, de echtgenoot, van die, van dat beeld, shehu hanukwa, dat het nukwa is, nukwa van de zee rampin, shehi zeifen, Nikraka kraka dat ze heet, The glory of Hashem, the glory is the Malchut, the glory, Kavot is the glory. The glory of Hashem, Hashem is the Zeir and then glory is Nukwa, And new form of new way to what the glory is. When the glory must be in like word, in that the glory, what is the glory? De glorie, je ziet paleis, je ziet mooie dingen, dit, dat is allemaal net zoals Malgoed. Malgoed die bekleedt de glorie. Maar de glorie ge maar de ge geeft aan haar licht zeer een pijn. Die, die, die verhoudingen. We lama nifkan le mala, we lama nifkan le bala aschinta, zeven na de koma. Waarop hier absolute concentratie doen, want dat hier zit echt iets. Zie je, in het begin van de les was het moeilijk, want dat is niet. Maar hier is het onthulling komt. Overal waar de onthulling komt, moet je wakker blijven. Daar moet je van hebben. Dat is je kracht. We lamen je de En waarom hij, hey, Mosche, het licht van de Mosche, eh, wordt geacht als de echtgenoot van de Schina Van de Schina. Acht, Hoe Mishum dat komt omdat hij, wa omdat hij waardig werd, le anhagat dat om deze traptrede toe te passen of eh, plaats te laten vinden. In der in hij had het toegepast. Ki hoe a ja Merkava le Pin, want hij was de wagen Merkava voor de Ziran Pin. Dus al die de krachten van de zirampus kon die, kon die, uh, uh, had hij zich eigen gemaakt. En hij en hij bouwde op en gaf aan om aanhiegen en bestuurde uh, deze traptreden. Zij die welke traptreden Nukwa is. Hij bestuurde de malgoed van de Aselud. Maar de lo zagen barnaash achra, wat geen andere mens uh, waardig werd. Ki Want alle overige profeten, en dan wordt gesproken over de profeten van de, uh, bekenden van de profeten die, van uh, Tanach. Dat waren de grootste profeten. Twaalf. Haju Merkava Nukwa. Zij waren Merkava aan de Nukwa. De dragers van de Nukwa. Van Nukwa haïta muspaatalehem. En de Nukwa gaf aan hen. Dus zij ontvingen van het vrouwelijke. En daarom zien wij dat in alle andere, let op, in alle andere profeten zien we Dien. Grote Dien. Of bij hij ook. Bij Moshe, maar bij Moshe zie je dan rechts en links, ja, geboden en, en verboden. Maar zij brachten veel dien naar beneden. We nemen zij hem, hem, en blijkt dus dat zij zijn onder haar, dat die alle overige profeten waren onder die Malchut. Kijk, bijvoorbeeld Jezekiel, Jegeske, ondanks het feit dat die zo'n grote, de geweldige, geweldigste profetie gaat van de derde tempel dat hij, hij was van, hij pro, had zijn profetie, was van de wereld, Jezera. Hij zag van de Jezera, kon hij zien wat in de Azeloot zich, uh, wat daar plaatsvond. We moeten en zij, de overige profeten waren uh, bestuurd door haar, door de Malchut. Dor de koningin, eni dor de, the princess, dor de prinses, eni dor de koning. Punt waar ishe, shum ish baolam, lozachal emidato shel Moshe en zehir dat geen mens in de wereld was de eigenschap van Moshe waren. Uh, Zie wat is overigens? Geen moest the de traptreide van Moshe waren. Iedereen begrijpt het. Geen ander mens was de traptreide van Moshe waardig. En nu like wil ik jullie geven um, dat wij spreken nu van, we hadden het over het licht van de moshe. Dan wil ik jullie geven nu de structuur van de uh, lichten die hier op aarde kwamen. En ik baseer mij niet op mijn fantasie of op mijn eigen bevattingen. Ik weet waar ik mee op baseer. Dus goed opletten wat ik zeg en probeer nu absoluut aanvaarden en later zal je nadenken of het waar is of het niet waar is of dat wat je wil. Want iedereen zit uh, in gekronkeld hoe zeg je dat? Iedereen zit bekrompen met zijn eigen voorstellingen. En dan, ik ben, heb geen, dat soort dingen. Natuurlijk heb ik mijn eigen bekrompenheid. Maar ik, ik, ik, ik heb mij losgemaakt van elke religie, van al die, alles wat. En dat niet, is niet alleen, dat is keiharde werk moet je doen aan jezelf. Want in de zin, in de zekere zin ben je alleen. Ik heb geen mens die op aarde, ik ken geen ander, waarmee ik over, over iets kan spreken. Laat uh, staan, niet joden, niet, niet christenen, niemand. Ik heb geen mens waarmee ik. Eh, hoef niet. Ik heb Bari, ik heb uh, mijn grote le leraars komen bij mij en le ze leren mij. Jij wil niet met anderen, so, je wil niet met dit volksvermak. Nou, leer dan van mij. En dat is wat ik aan jullie vertel. Wat aan mensen niet verteld wordt. Waarom? Ik leef vandaag. En wat zal morgen zijn? Ik mag het uitspreken. Alleen aan een klein groepje. Alleen om dat in de wereld te brengen. En dat is Let op. Nu komt je. Nog een keer. Heel, het heilige. Wat is het heilige? Wat is de boom des levens? Dat is de rechterlijn. En de middelste lijn. En De rechterlijn en de linkerlijn. Dat zijn twee krachten in het gelauw. En de, het licht wordt doorgegeven altijd naar beneden. Door welke licht, de lijn? Door de middelste lijn. Dus in het heilige bestaat nog de middelste lijn, waar langs al het, al het goede wordt gebracht van boven naar beneden. Dat boven goed is, dat is helder, dat is geweldig. Maar door wie wordt gebracht het goede van boven naar beneden? Josha zelf, Josha, iedereen weet dat Josha. is. zelf had gezegd dat het heel komt van Joden. Ja of niet? Het heel komt van, wat betekent heel van Joden? Joden zijn hoofd. In elke mens persoonlijk en ook in het algemene aspect. Joden zijn hoofd. Uit het hoofd komt naar, naar, naar het lichaam. Ja of niet? Oké, okay, dat weten we. In de middelste lijn waardoor al het goede die komt hier op aarde. Het licht moshe, We zullen straks zien wat voor licht voor moschee was. Eerst beginnen we van boven, van de ketter en gaan we naar beneden. Wel, wat in de middelste lijn, welke, welke sfeerot zijn er? In de middelste lijn. Ketter? Nee. Daad. En dan je verret, en dan je soort En dan mag vijf. Goed opletten. Als er alleen maar dus het onthullen van het licht aan de hele mensheid van alle tijden. Joden Christenen, wie dan ook, uh, niemand doet er niet absoluut niet wie het is, is gegeven aan joden, aan Joden omdat zij zo structuur zit aan de Joodse, Het doet niet de Joden die wij noemen hier op aarde Joden. Maar het is de kracht, we hebben gezegd, de kracht van het geven die omhuld om wordt in bepaalde lichamen die men, men Joden noemt. Maar goed opletten. En nu komt het, wat geen mens heeft gehoord. Dat wanneer komt de eerste sfera die. Het, het laagste licht eerst komt in de middelste lijn, welke, welke klie is dat? In de middelste lijn, de eerste, het laagste licht nevers komt in welke klie? Eerst aan de ketter. ketter. oké. Okay. Goed opletten, en nu probeer alles geven, alles geven, geen enkele terughoudenheid of achterdocht of wat van jouw religie... Dus de eerste, de eerste keer, wanneer het licht kwam als ketter, dus het licht van, kwam in de klieketter, het moest, het moest een zeer zwakke licht zijn. Ja of niet? Dat kwam het licht in de ketter en de klieketter, dat is dan in de middelste lijn van alle lichten die kwamen naar beneden, maar alleen in de klieketter. Waar alles zit, alleen, no, alleen maar in de iboer, alleen als het ware in de, in de verwekking, alleen maar de eerste kleine, klein lichtje. Dat is de kracht van, goed opletten, dat is het licht van Josje. Goed onthouden wat ik zeg. En nu goed onthouden wat ik zeg, want ik zeg het aan jullie, ik zeg niet aan die en die anderen. Dat is het licht van Josje. Maar daarom was ook zijn verscheinen was zeer mager. Hij yeah. was niet aan te zien. Ja of niet? Waarom niet? Hij was zwak. Uh, Hij was, I nam al zijn ziektes op zichzelf. Dus, wat betekent dat? Dat het was alleen maar de klikketter. Alleen, dus in plaats van, de, in die het licht moet zichzelf manifesteren om te komen tot de mal goed. De, de, Wat is, de, wat is de doel, het doel van de schepping? Om te komen tot de klimaal goed via de middelste lijn naar de hele schepping. Maar goed van de hele schepping. Joshua kwam als eerste, want het individueel werk, en maar ook natuurlijk voor de hele mensheid, dat was Joshua. Dat is dan het licht nefersch dat hij bracht hier op aarde. Dus dat de eerste manifestatie van het licht hier op aarde in de middelste leeg. Natuurlijk waren andere profeten, et cetera. En natuurlijk Moshe, Moshe was, qua, qua tijd was, had eerste Torah ontvangen. daarna kwam ik bedoel, in inflation en bloed. Ja? Dus daarna, let op, de volgende, het volgende licht, dat naar binnen kwam, dat was het licht van daad. Dus in het hoofd dat is licht van Moshe. Moschee, licht van de Moschee, goed opleiden, dat is dat. Dat. Iedereen hoort het? Dat is nog, dat is het licht wat Moschee ontving om Joden uit te brengen uit Mitzraim, uit de benauwdheid, uit de keel, uit de uh, naar, naar, uh, dat is wat. Het, dat is het licht wat, wat Moshe ruog. Daarom wordt het ook ruog. Dat is het uh, dat is het licht, wat Moshe bracht hier op aarde. Voor Israël of course. Waarom, waarom voor Israël? Omdat dat is eigenlijk zeer een pin die steigt op naar de, naar de kop, naar het hoofd. En daarom Israël is hoofd. En daarom uh, het licht dat Moshe bracht is het hoofd, licht van dat. Dat is het licht van Moshe. Iedereen hoort het wat ik zeg? En daarom kan je zeggen dat daarom ook in het christendom, die ook daar zitten dat waren niet zo domerikken. Daarom ook Paulus had ook geschreven in he, Hebreërs: dat wie was, en dan waren die Joden, die kwamen, die Fariseërs, dus die Pruschim, die, die kwamen natuurlijk, die zeggen: hoe kan dat dat Josua, dat zei dat ik was, Josua zei, ik was nog voor, voor Moshe? En dan zeggen ze, hoe kan dat? Jij bent nog geen dertig jaar. En jij zegt dat, dat Moshe, dat jij bent ouder. Dus eigenlijk naar licht. Josje is eerder dan Moshe. Iedereen begrijpt dit, omdat het komt van de ketter. Huh? Ja, nee, omdat ketter. Eerst komt het licht ja. in de ketter. En daarna komt het licht naar de daad. En dat is Moshe. Eigenlijk. Doet er niet toe dat het chronologisch is, dat het klopt niet. Goed opletten. Daarmee bracht, Moshe bracht natuurlijk het licht van de schepper dieper in de, in de, naar de mensheid. Daarom moest Moshe naar de berg opklimmen, om dat te brengen naar beneden. En dat is nog steeds dat, het is nog steeds niet in het lichaam van de mensheid, het is nog eentje verder. Dan was de derde, derde licht, aan wie gegeven was om het licht door te, door te brengen naar, via de middelste lijn. Dat, dat is de gedoosha, de gedoosha, de heiligheid der heiligheid. De middelste lijn van het heilige. Want rechterlijn en linkerlijn is heilig. Maar dat is de heilige der heiligheid. Dat is de middelste lijn van het heilige. Dat, dat was Shimon Bar Yochai. Dat is wat wij leren. Dat is hij bracht, aan hem gegeven was om het licht, het algemene licht, al het goede om dat te brengen via de daad nog verder brengen naar de tiferet naar het lichaam. Daarom vertel ik aan jullie ook dat als ik zoger leer, dan voel ik dat in elk, dat in elk celletje van mij, voel ik licht komen. Ja, heb ik het nog vroeger gezegd, ja? Waarom? Omdat dat is het licht van de van zoger, dat is het licht van de tiferet van de wat Simon Bar Yochai had ontvangen, En aan hem werd de toestemming gegeven om dat de Zogar te schrijven. En dat kwam naar het lichaam. Wat is het lichaam? Hagat, ja of niet? Tot aan de Chazé. Ja, tot, tot, tot, zeggen, tot aan de Tabor kan je ook zeggen. Tot aan de middelste. Dan werd het lichaam, dan in dan werd er nog de nog het volgende licht, en na het laatste licht, werd uh, gegeven aan het licht van Jitschak uh, Luria, uh, van Ari. Ari heeft het nog doorgeduwd, door, door naar beneden gebracht, want de hele bedoeling is tot onthulling te komen en niet... En niet uh, uh, verstoppertjes te spelen. De hele bedoeling is dat het licht hier komt op aarde en niet dat we daar naartoe komen. Ja, dus het licht Arie, door Ari heeft het licht verder van de Kieferet, van de Shimon Bar Yochai, van de Zoger, gaat door kunnen trekken naar de Yesod En daarom horen jullie me alleen maar over de Jesod spreken. De Zoger spreekt ook over de Yesod. Maar de Zoger spreekt over de Yesod vanuit de positie, positie van de van Shimon bar Yochai en Shimon bar Yochai had de positie van het licht van Tiferet via de middelste lijn. En Ari is het licht van Yisod, van het hoogste licht van de Yisod. Daarom wordt ook gezegd over Ari dat hij was Mashiach ben Yosef. Hij was de Mashiach, twee Mashiach zullen komen, twee befreiders. Dat hij was de Mashiach, de Mashiach van Yosef. De kracht had van de Mashiach ben Yosef. Van de zoon van Yosef. Van Yosef is Yesod. En hij was de zoon van Yosef. Dat betekent de, de van Yesod. Dat de was zijn kracht van, van, uh, van, van Joseph. En het vierde en het vijfde, het laatste, zal Mashiach zal, zal komen de Mashiach zal komen, die de Torah, dus de, na, wat wij spreken, na 6000 jaar, die het licht zal doorbrengen, doorgeven, zoals so we dat allemaal geleerd, naar de Malchut. Dat is dan de, naar die Gmartikun, vanaf dat, door, door dat Zivuk, volledige Zivuk, dat het Malchut zal maken, tot aan de Atik zal, or Huzer zal uh, slaan en dat licht zal dan het licht van Yehida. dat zal het licht zijn, het licht van de Mashiach ben David, Mashiach de zoon van David dan zou je zeggen dat, oké, okay, wordt ook gezegd dat Josje dat was ook gezegd over Joshe ook dat hij kwam, hij zei dat hij zal komen dan, aan het einde der tijden zal hij nog een keer komen, ja of niet, want Keter en malchut is dezelfde ja, wie, de eerste zal de laatste zijn, de laatste zal de eerste zijn. Malgoed is, de malgoed van de hogere is ketter van, eh, malgoed van de, het ketter van de hogere is malgoed van de lagere, etcetera. Dus het is natuurlijk een verbondenheid bestaat, omdat niets kan, niets is in de malgoed wat niet komt van de ketter. Beg, iedereen begrijpt? Dus in alle lichten die er zijn, vanaf Ketter tot en Malchut, daar zit natuurlijk ook het licht wat Josha had gezegd. Alleen, men kan daar nog niet, men alleen door het licht van Josha, het is alleen maar het licht van Nefesh, iedereen begrijpt het. Daarom, Josha ziet, ziet nog geen uitwerking van uh, de wetten van het Hilal Het zit wel alleen de absolute, uh, uh, hoe zeg je dat, genade. Iedereen hoort het? Want waarom zit Genade, waarom spreekt uh, Josha alleen over Genade en niet over dien? Waarom? Omdat, omdat Keter, Keter is de drager van, overdrager van de Genade. Van wie komt uh, die, uh, het, de gochmade? de wijsheid, komt van de Chogma, dus van de Chogma of van daad. Daad heeft. Twee in zichzelf, ja? Chesed, chesed, chesed en Gwora, ja of niet? Chesedim en Gworod. Dat was gegeven aan Moshe. Geweldig. Dus de wet is gegeven aan Moshe. En de wet bestaat uit rechts en links. Daarom had Moshe gebracht naar beneden die twee stenen tafelen. Chesedim en Gworod. Ene is Chesedim en andere is gvorod. En Omdat de daad, daad heeft in zichzelf Chesed en Gwora. Dus Moshe, daarom wordt ook gezegd, niets, daarom zien wij absoluut absolute, dat het alles uh, nieuw komt, als je dat zo ziet, wat ik had gezegd. En alles reemt wat het allemaal is. Dus alles past bij elkaar, de hele kro, kruis, de hele, zeg kruis, kruis, kruis, de hele puzzel, de hele puzzel komt op zijn plaats te staan. Dus daarom wordt ook gezegd dat Moshe heeft de wet gegeven, maar maar, maar Josha heeft gegeven de genade. Daarom zeggen ze dan het Nieuwe Testament, Oude Testament. Dat is dan als het ware naar aanleiding van dat soort dingen. Maar het is, uh, dat is wat ik jullie vertel, is dat duidelijk. Want uh, jo, Josha had alleen maar ketter. En de ketter die heeft alleen maar genade. Ketter brengt alleen maar genade. Waarom dan Bina altijd ontvangt van. Keter, Bina wil niet ontvangen van Chochma. Chochma is het wel, wie is de Ima? Wat is de kracht van de Ima? Chassadim. Ki haf het Ima wil alleen maar Bina, wil alleen maar geset. Dus Bina neemt van Keter. Van Keter is alleen... Ah, natuurlijk Keter heeft alles in zichzelf. Maar de Keter is le per se uh, bij uitstek van de genade van Chassadim. Die heeft geen twee leidigheid. Zoals Moshe. Moshe had die Die zware twee leidigheid. En dat Shimon bar Yochai is al et lichaam. Rijmt veel Hassadim. Maar ook daar sitte Hassadim en gvorot. Kijk in de lichaam van Tiferet sitte chassadim en gvorot. Maar alleen die gvorot van de Hassadim, die gvorot van de Tiferet, die zijn natuurlijk van... Ze die, die zijn als chassadim. Ten aanzien van de Ze de die die zijn aan de linkerkant van hem. Die zijn als gworot. Maar ten aanzien van, uh, van de Nukwa, beter te zeggen, is het is is gworot, Zijn linkerkant zijn gworot. Maar ten aanzien van Ze oké, okay, dat is een verschil. Maar Ze in het algemeen is, is chassadim. De kracht van de Zerampin is schijf. Alleen omwille van de Nukwa, die heeft ook de linkerkant, die, die uh, geworod zijn om aan haar te geven. Is, maar in de, de Mashiach, wanneer in de Mashiach zal komen, dan zal, dus de lichten die worden aangetrokken, nog een keer. Josha is de eerste licht, dat is dan Nefesh, Daarom, ook, daarom had hij ook gezegd, ik ben de zoon van Hashem. Waarom? Daarom kon men hem niet begrijpen. Daarom ook, ook het volk kon hem niet begrijpen. Waarom niet? Het is niet een schuld. Omdat ketter is, ketter is eigenlijk de, de, de plaats van de schepper, van de eindsof. In, in ketter is de is eindsof de eigenlijk is de vertegenwoordiger, heb ik vaak gezegd, de vertegenwoordiger van één soef in elke partsoef in elke tien is, ketter. Daarom had hij niets anders gezegd. Ik ben de zoon van God, betekent ik ben ketter. En, en hij had ook gezegd dat, ik zal wel terugkeren, maar het heeft dus wat ik nu vertel, heeft ik niets. Natuurlijk is het werd het onthuld ook aan volkeren, uh, dus. Maar wat ik jullie vertel, is dan de innerlijke verbondenheid, zo wat het gegeven was van boven, aan de hele mensheid. En niet de religie of iets anders. En dat is gegeven aan allen. Dus men kan, niet er, niet om, men kan er niet omheen. Uh, de ene zegt bijvoorbeeld, ah, wij zijn boeddhisten, we hebben niets te maken met, met die, die, die, die, niemand zal ontkomen. Zij noemen zichzelf dat, zij noemen die, die krachten op andere manier, maar geen andere manier is om op die, deze, via deze lijn, het licht en alle heerlijkheid en bevrijding eh, hier, ook hier op aarde, juist hier op aarde te ontvangen.